3 uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke en Rensje Klammer. De vermissing en de dood van de broertjes Ruben en Julian werd een zaak die heel Nederland diep heeft getroffen. In dit is de dag Aandacht voor de Impact. Eerste Den Nationaal met Dorot Negens. Nederlandse topschaatsers trainen vanaf 2016 hoogstwaarschijnlijk in Almere. Die stad heeft volgens de KNSB en NOC-NSF de beste plannen voor een nationale schaatstempel. Dat blijkt uit een vertrouwelijk beoordelingsrapport dat de NOS in handen heeft. Sander Warmerdam van de Economieredactie. Volgens de commissie hebben de plannen van Almere een grote drive... en ze gaan ze vooral uit van de sporter. Ook financieel zijn ze het meest aantrekkelijk. en De commissie denkt dat Almere op termijn kan uitgroeien tot een centrum... Met internationale en nationale uitstraling. Het ijsdome Almere moet gebouwd worden. in Almere Poort langs de A6. Ook Tialf in Heerenveen en Soetermeer zijn in de race. Een definitief besluit valt volgende week dinsdag. In Israël hebben twee bankrovers. vier mensen doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Beersheva in het zuiden van Israël. Correspondent Monique van Hoogstraten over wat er gebeurde... nadat de overvallers het bankgebouw waren binnengestormd. Ze zijn daar in het wilde weg gaan schieten. Uh, vier mensen zijn daarbij gedood. Eén is zwaar gewond geraakt. Daarna hebben ze een vrouw uh, in gijveling genomen... maar die vervolgens tijdens het vuurgevecht met de politie uh, weer vrijgelaten. Eén uh, uh, overvaller heeft daarna zichzelf doodgeschoten. De andere is in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn naar verluid drie mannen en een vrouw. Noord-Korea heeft opnieuw een korte afstandsraket afgevuurd richting zee. Het was de zesde lancering in drie dagen tijd. Het Noord-Koreaanse leger zegt dat er uitgebreide oefeningen worden gehouden om de defensie te versterken. Die zijn volgens het leger noodzakelijk vanwege de toegenomen oorlogsdreiging van de VS en Zuid-Korea. China roept het regime in Pyongyang op tot terughoudendheid. De zes grootste banken op Cyprus nemen nog steeds flinke risico's... door klantgegevens onvoldoende te controleren. Uit een uitgelekt onderzoek van de Europese Unie en accountantskantoor Deloitte... blijkt dat er nog altijd veel zwart geld op Cyprus is gestald. De banken hebben volgens de onderzoekers vaak te weinig informatie over hun klanten... om witwaspraktijken aan te kunnen pakken. Veel zwart geld maakt de banken kwetsbaar, waarschuwen de EU en Deloitte. Bij een van de onderzochte banken bestempelden de onderzoekers... bijna 60% van de klanten als zeer risicovol voetbalvereniging Jonathan in Zeist, waar de negenjarige Ruben lid van was... heeft voor deze week alle trainingen en wedstrijden afgelast. De dood van de broertjes is hard aangekomen bij de vereniging. Buiten hangen de vlaggen halfstok. De teamgenootjes van Ruben hebben een speciale bijeenkomst gehouden... om alles te verwerken. Het weer is bewolkt, nevelig, soms wat regen of motregen... en het wordt hooguit 15 graden bij weinig wind. Ook morgen is het bewolkt, valt er soms wat lichte regen. Langs de oostgrens breekt misschien de zon door weinig verandering in temperatuur. De rest van de week blijft het wisselvallig. Wordt het ook nog kouder. John Bakker bij de ANWB. Zijn er nog files, John? Ja, zeker. Veel mensen zijn alweer onderweg naar huis toe. En dat is vooral te merken in het midden en zuiden van het land. Inmiddels staan er al 17 files. Alles bij elkaar zo'n 60 kilometer. Na een ongeluk op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... bij de afrit Rijssen, 3 kilometer. Veel vertraging op de A2 vanuit België naar Maastricht... bij knopend Europaplein, 5 kilometer... En verderop richting Eindhoven bij knooppunt de Hocht. 6 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Er was ook een ongeluk op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft Noord staat 5 kilometer file. De rechter rijstrook is nog altijd dicht. En op de N59 vanuit Zierikzee naar Hellegatsplein Bij Zierikzee 4 kilometer. En bij Den Bobbel nog eens 4 kilometer. En het is ook druk op de N256 vanuit Zierikzee naar Goes. Bij Wolvaartsdijk 3 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag Remse Klamer en Elsbet Gruteke. Dit is de dag waarop Nederland stil en verdrietig is door het overlijden van Ruben en Julian. Want nog nooit waren zoveel mensen betrokken bij deze gebeurtenissen. Welke betekenis heeft dat? En hoe kan het gebeuren dat een vader of moeder een eigen kind ombrengt? En hoe kunnen we dat voorkomen? Zometeen wetenschapper Toon Verheugd daarover. Als verslaggever van RTV Utrecht was Dennis van Omre de afgelopen twee weken fulltime bezig met de zoektocht naar Ruben en Julian tot gisteravond toen bekend werd dat ze zijn gevonden. Dennis, hoe heb jij de afgelopen twee weken beleefd? Nou ja, eigenlijk als ik je dit, dit zinnetje zo al hoor uitspreken, dan merk ik dat ik daar alweer een beetje kippenvel van krijg. Uh, je, je probeert als, als verslaggever, als journalist natuurlijk een bepaalde afstand te bewaren. En een, het, het heel zakelijk en, en vanuit journalistiek oogpunten benaderen. Ja. Maar ik, ik kan toch wel zeggen dat dat uh, niet meeviel de afgelopen twee weken. Nee, want wat is dan precies je focus als journalist... Tijdens, als, als zo'n zoektocht nog helemaal bezig is? Ah, je wil in eerste plaats natuurlijk heel integer uh, je werk doen. We hebben natuurlijk uh, ons best gedaan om ook contact te krijgen met, uh, met de familie. Ik zeg bewust we uh, als, als, als RTV-Utrecht zijn. Het is natuurlijk niet zo dat ik dit allemaal in mijn eentje heb gedaan. Er zit een, jullie begrijpen dat als geen ander, een heel team achter mm -hmm. met wie we dat doen. En uh, iedereen heeft daar zijn bijdrage in. En we hebben één iemand gehad die het uh, contact onderhield met de familie. Uh, bewust niet steeds hebben gebeld, uh, af en toe een sms'je hebben gestuurd en op die manier het aan hen lieten. Ja. En daar merkten we toch wel aan dat ze dat prettig vonden. Uh, op zijn tijd een sms'je terugstuurden. En dat resulteerde dus gisteren in die dankbrief die de uh, familie stuurde richting RTV Utrecht. Ja. En dan krijg je toch wel een beetje het idee dat je, dat je het op de juiste manier aan het doen bent. Integer bent en dat ze dat waarderen. En dat hebben wij al die tijd wel hoog in het vaandel gehad. Ja. Toverheugd. wetenschapper, heeft ook een boek geschreven over dit soort gebeurtenissen. De rol van de media. En we horen net al dat Dennis zegt, het is heel erg zoeken naar een, naar een goede rol. Hoe belangrijk is dat? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat de media uh, goed verslag van brengen, niet te uh, opgewonden daarover doen, maar op een respectvolle en terughoudende wijze uh, met deze zaken omgaan. Ja, en wat u daarvan heeft gezien de afgelopen weken was, is dat zo gegaan? Ik denk het wel. Ik heb het niet allemaal gevolgd. want Ik ben in die periode een paar weken in het buitenland geweest. Maar ik, wat ik er zo van gezien heb en gehoord heb, denk ik dat dat wel gebeurd is. Ja. Dennis, was dat ook steeds een onderwerp van gesprek bij jullie op de redactie? Van Wat doen we wel, wat doen we niet? Hoe kiezen we daarin? Jazeker. Wij als verslaggevers staan natuurlijk dag in dag uit uh, buiten in het veld. En uh, dan krijg je te maken met uh, mensen die zeggen dat ze iets gezien hebben. Mensen die zeggen dat ze getuigen zijn. Ja. Ik heb zelf vorige week maandag, uh, precies een week geleden, in het Doornse gat... Uh, waar de man uh, zichzelf dus van het leven beroofd heeft... kwam uh, een man naar mij toe en die beweerde dat hij uh, de vader en de twee jongetjes gezien had. Uh, uh, in het Doornse gat. Mm -hmm. Tja, uh, dat, is dat is moeilijk om dat dan gelijk op de Twitter te gooien... en gelijk naar de redactie uh, te door te bellen van... publiceer dit, want dit heeft nog niemand. En wat doe je dan wel? Je belt met uh, redactie, je belt met politie. Uh, en pas op dat moment, als je dat een beetje afweegt... en dat er daarna nog een bron bij komt die bevestigt... dat uh, de man uh, samen met zijn zoontjes die dag in het Doornse gat is geweest... pas dan hebben wij besloten om het ook uh, op onze internetsite te zetten... en op radio door radioberichten mee te geven en op televisie te berichten. Ja. Dus ik merk uh, hoe wij het doen, dat je uh, continu afweegt. Um, uh, is klopt dit? Is het feitelijk juist? En is het niet, uh, ik hoor dat woord, uh, meen ik al... Uh, niet te heigerig, niet te sensatieblus, uh, uh, sensatiegericht. Die balans moet je vinden. Dat denk ik wel, ja. je, je hebt zelf ook meegezocht, hè? Hoe, hoe, hoe gaat dat dan precies? Want ik hoor dat dan, hè, burgers die ook massaal mee gaan zoeken... werken ja. dan samen met politie Zegt die gaan jullie in dat bos kijken, dan doen wij dit gedeelte. Um, nou ja, kijk, je, je probeert in die zin... meezoeken is misschien niet helemaal het goede woord. Je registreert uh, uh, wat, wat de, de, de burgers op dat moment doen... en uh, ja, je praat met mensen, je ziet emoties bij mensen. Het, het, het is lastig. Kijk, vorige week uh, staat een collega van mij in Zeist... op de plek waar twee kruisen gevonden zouden zijn in het, in het bos. Ja. En wat dus uh, later bleek dan een kuil te zijn. Het werd ook genoemd als een nepgraf. Waar twee, uh, twee uh, takken lagen wat een, uh, wat een kruis moest vormen. Ja, ook dat zijn weer hele lastige dingen. Hè? Uh, ga je dat melden? Hoe meld je dat? En is het inderdaad een kruis? Zijn het niet toevallig takken die daar op zo'n manier liggen? Ja. Het blijft continu een ingewikkelde zaak waarin je toch af moet vragen... Uh, moeten we dit op deze manier brengen? Want de kracht van de social media, uh, dat is natuurlijk ook zo enorm. Maar ook voor jou persoonlijk, want je bent zelf natuurlijk ook vader. Is het, is het dan lastig als je met zo'n zaak zo intensief bezig bent... om dat goed te scheiden van je werk? Um, ja, dat, dat uh, eigenlijk een volmondig ja. Hm. Ik, uh, ik, ik ben vader van twee jonge kinderen. Een, een dochter van 3,5 en, en een zoontje van anderhalf. En... Um, je weet op het moment dat zo'n zaak gaat spelen. dat je je kop boven water moet houden. en uh, uh, het niet te veel aan moet trekken. Mijn vrouw uh, zegt ook continu. Uh, probeer het niet al te veel binnen te laten komen. Maar hoe zorg je daar dan voor? Want het, het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Nou, en je denkt. nou, misschien kan ik ze wat tegenkomen. Er ergens in het bos. Nou, dat is heel ingewikkeld. En, en, en um, ik, ik moet denk ik, ik. hoef me er niet voor te schamen. dat je ook even. Je, af en toe je moeilijke momenten hebt gehad. op de redactie. en. Uh, ook gisteren dat je terugkomt bij een warme club mensen... op de redactie van RTV Utrecht. En dat er uh, mensen met tranen in hun ogen staan... en hier en daar een traantje gelaten wordt. Dat geeft wel aan dat je als journalist... en ik spreek dus nu alleen maar voor ons als RTV Utrecht zijnde... Uh, soms hoor je wel eens dat we alleen maar sensatiezoekers zijn... en dat het ons alleen maar gaat om die scoops en de primeurs. En soms is dat ook zo. Mm -hmm. Maar in deze kwestie uh, zou ik dat absoluut willen bestrijden. Ja. Ja. Hoe, hoe was die sfeer? Want je, je was er dan ook de afgelopen dagen in de buurt. Veel mensen hadden waarschijnlijk ook nog hoop. Misschien jullie zelf ook wel. Uh, er, wordt, er wordt gebeden, er wordt van alles gedaan. Wat is dan de sfeer op zo'n avond? Je bedoelt op locatie, in ja. Koten. Ja. Ja. Uh, het klinkt misschien gek. Je krijgt het al die tijd uh, niet bevestigd. Maar in dit geval was het misschien toch ook wel een beetje 1 in één, één is twee. Uh, je weet dat er uh, twee lichamen gevonden zijn. Een politiewoordvoerder die in onze uitzending uh, op RTV Utrecht het, uh, zich verspreekt, denk ik. En het, uh, het heeft over lichaampjes. Ja, uh, we staan er om kwart over vijf. En ik denk dat er na twee uurtjes al wel duidelijk was dat uh, er geen hoop meer was. En je, je spreekt natuurlijk met collega's, journalisten. Je hoort veel, je ziet veel. Je ziet een, een, een lijkwagen binnenkomen rijden. Uh, ja, er wordt veel gespeculeerd, maar tussen de regels door kom je er toch steeds meer achter dat het, dat het, dat het ze zijn. Ja. En krijg je dan op de, op de redactie, of gewoon bij RTW Utrecht... krijg je dan ook veel mee van het medeleven van Nederlanders of Utrechters? Nou ja, op de redactie krijgen wij natuurlijk de afgelopen twee weken... ontzettend veel telefoontjes, ontzettend veel uh, mailtjes van mensen... die denken iets gezien te hebben. En de meest, uh, het klinkt uh, uh, niet respectvol, maar de meest onzinnige tips... worden doorgegeven, maar dat blijkt wel, dat, daaruit blijkt wel hoe het medeleven vanuit heel het land is geweest. Wij kregen zelfs telefoontjes van mensen uit Leeuwarden, uit, uit Diemen... Mm -hmm. die onze tiplijn belden... Uh, en wat zeggen ze dan? Van RTV Utrecht. Omdat ze, nou ja, ze dachten dat ze dan bij de politie uitkwamen. Uh, ja, nou, het is misschien onzin. Maar uh, ik zag uh, vorige week een auto bij ons voorstoppen. Met een verwarde man en met een kind in de auto. En er kwam nog een kind aanrennen. Ja. Ja, daar kunnen wij natuurlijk weinig mee. En ik verwijs ze dan wel door naar de politie. Ja, Probeer maar, dan gewoon een steentje bij te dragen natuurlijk. Iedereen probeert zijn steentje bij te dragen. Ja. Ja. Dominee uh, Rebecca Onderstal, die is predikant in Kothem, maar ook in Wijkbeduursteden, waar de vader van Ruben en Julian wonen. Uh, uh, Dominee Onderstal, u, uh, u bent vandaag in de kerk die open is voor de inwoners van Kothem. Waarom, uh, waarom heeft u het toe besloten en, en wat is de sfeer daar momenteel? Nou, Ik heb het toe besloten eigenlijk omdat ik denk dat de, de kerk de deur niet dicht moet hebben op een dag als vandaag. Dus. Zonder nou precies te weten wat de behoefte was, dacht ik, ja, hij moet in ieder geval open zijn. Ja. En een kerk is een plek waar, je, ja, waar het rustig is en waar je elkaar ook even kunt vinden. Want iedereen in het dorp is denk ik, met, zelf bezig met hoe het binnenkomt. Ik dacht, ja, dus moet toch ergens een plek zijn. Ik bedoel, de winkels zijn dicht, het gemeentehuis is dicht. Laten we een plek zijn waar mensen ook elkaar misschien nog kunnen treffen. Okay. En niet alleen onze kerk, maar ook de katholieke kerk. Ja. Daar geldt precies hetzelfde voor. Komen er ook mensen? Ja, dat druppelt van alles binnen. En bij de katholieken misschien nog wel meer. Omdat de, de gang naar de Kapel, om daar een kaarsje aan te steken... is uh, ja, bij de katholieken nog wat uh, gewonnen. En die hadden ook een viering vanmorgen. Dus er was de, de loop zat er daar nog meer in, denk ik. Ja. Mensen, die leven ook uh, natuurlijk logisch, met name erg mee met hun moeder. Uh, ik kan me voorstellen dat daar dan ook bij u veel mensen komen... die jou ook persoonlijk kennen. En nou, de moeder komt, die woont in Zeist, hè? dus dat is hier juist een eind vandaan. Oké, okay, ja. En de vader komt uit het de Ja. En, nou, in Koten is dat, speelt dat niet zo heel erg. Nee. Uh, in Koten is het meer dus de schrik dat het zo vlak in de buurt is. Dat het eigenlijk ja, net buiten het dorp uh, die jongens al die tijd gelegen hebben waar iedereen naar gezocht heeft. Ja. Dat is natuurlijk voor, voor veel mensen, voor kinderen ook, uh, grote schrik dat dat uh, hoe, zo dichtbij komt. Hoe is dat voor ja. u als, als dominee? Want ik kan me voorstellen dat, dat u ook de afgelopen weken veel, veel gebeden heeft bijvoorbeeld. Of, of ze toch nog misschien levend gevonden konden worden. Ja, ik heb eigenlijk dat er allemaal niet eens bij gezegd, maar gewoon steeds die namen genoemd, uh, twee lichtjes aangestoken, af en toe ook op Facebook of op Twitter gezet, om maar uh, ja, waar je geen woorden voor hebt, om daar dan misschien een beeld bij of, of een handeling bij te vinden, waar je iets in kunt uitdrukken. Ja. Een soort van gebed inderdaad. Ja. U zegt net de mensen in Koten, die kennen natuurlijk de, de, de, de mensen waar het om gaat niet, uh, maar u bent ook dominee in Wijk bij Duurstede, waar de vader vandaan komt. Uh, wat, wat zegt u tegen mensen daar over deze situatie? Nou, ik denk dat het daar voor veel mensen wel speelt. dat ze, dat ze Ik kom mensen tegen of ik hoor via via weer mensen die de, de vader kenden, goed kenden. En daar is vooral een soort van verbijstering over dat, dat, hem, dat, hij, dat hij dit gedaan heeft, dat, dat hem dit overkomen is of hoe dat ooit kan. Dat, dat, dat speelt denk ik vooral onder bewoners van wijk Duurster die hem kennen met wie je met hem gevoetbald hebt, of naast zijn ouders wonen... of nou, op allerlei manieren ja. hem gewoon kennen als een vriendelijke uh, iemand. ik ja, kan me voorstellen dat het ook best wel argwanend maakt misschien. Dat je iemand denkt hem om te kunnen vertrouwen. Ja, dat is met dit soort gevallen natuurlijk wel zo... dat je je afvraagt wat je eigenlijk weet van een ander. Maar, maar wat is dan de boodschap die je als dominee mee kunt geven? Ja, nou ja, wat is de boodschap? Um, ik denk dat ik als predikant vooral probeer om niet... ...te snelle oordelen daarmee op te passen. Mm -hmm. Te snel een kant kiezen. Om we, ja, nou dat, is, dat is niet alleen als dominee, maar ook als mens. Gewoon, als er iets gebeurt, dan zijn er twee kanten aan een verhaal. Maar ja, vanuit het geloof uh, speelt ook een soort van vergevende blik. Ik denk, uh, wij kunnen niet oordelen over wat er in iemand gebeurd is. Er is er maar één die daarover oordelen kan. Dat moeten wij vooral niet doen, en niet te snel... Je weet gewoon niet wat, wat voor verschrikkelijks die, ook die man allemaal heeft meegemaakt om ja. het zo ver te komen. Dankjewel en sterker bij uh, het verwerken ook in die gemeenschap daar in Kooten. We gaan uh, verder praten met ziekenhuispastor Marinus van den Berg. Hij was recentelijk nog in het nieuws als begeleider van de ouders van Tim Ribberink. Uh, goedemiddag, meneer Van den Berg. Ja, goedemiddag. Ja, dat was natuurlijk een heel ander drama, maar zijn, zijn, die, zijn die met elkaar te vergelijken? Want Tim Ribberink die, die pleegde zelfmoord, uh, dat had uh, ook te maken met pestgedrag, daar was u bij betrokken. Dit is natuurlijk een heel ander verhaal, maar de aandacht in de media ervoor, is dat vergelijkbaar? Oh, dat is wel vergelijkbaar, met name de overweldigende karakter is uh, erg, uh, erg vergelijkbaar. En uh, wat natuurlijk ook wel vergelijkbaar is, dat het toch weer een overval is. Hè. Het is ontzettend. Uh, ja, plotsing uit, uit de lucht komen vallen, dit, uh, de, deze gebeurtenissen. Ja. En dat heeft heel veel mensen geschokt. Ja, het blijkt ook uit het enorme meeleven. Ja. De, dat zie je in de media, dat zie je op Twitter, in de social media. Heel veel mensen zijn ook echt daadwerkelijk meegaan, zoeken bijvoorbeeld. Ja. Is, is, is dat belangrijk, dat mensen zo betrokken zijn? Ja, want uh, je voelt je geweldig onmachtig. En in onmacht moeten mensen iets kunnen doen. Uh, anders worden ze boos. En die boosheid kan zich op allerlei manieren uiten. En op deze manier kun je gevoelens van onmacht op een creatieve manier uh, omzetten. En dat is, dat is heel belangrijk voor henzelf zelf, maar het is ook belangrijk voor de samenleving. Je laat, je laat zien dat je wat met elkaar hebt. Dennis, van jij was ook, je hebt verslag gedaan van, van dat samenzoeken. zoeken. Ja. Werkte dat ook op die manier? Dat mensen dan toch iets konden doen met de onmacht die ze voelden? Ja, ik, ik kreeg op een gegeven moment wel het idee... dat mensen het ook deden. Uh, en, en misschien zelfs ook wel uh, diep van binnen wisten... dat ze misschien niet zozeer wat aan zouden treffen. Maar wel het idee dat er saamhorigheid was. Dat ze met elkaar toch uh, lieten zien... we zijn betrokken en we willen, graag, uh, we willen graag wat doen. Want op een gegeven moment vroegen wij ons op een gegeven moment ook af. Uh, er werd op een gegeven moment ook gezocht in het Meer bij Woudenberg. En dat lag op een gegeven moment zo uit de route... dat wij op een gegeven moment ook wel eens met elkaar hadden... op een redactie van nou, toch vreemd dat er, dat er zo uit de route gezocht gaat worden. Maar... Mm -hmm. Ja, het feit dat men dat toch met elkaar ging doen... en dan honderden, ben, honderden mensen tegelijk, af en toe duikers... die gewoon belangeloos uh, ook vrijwillig daar het water in gingen... dat, uh, dat heeft diepe indruk gemaakt. Ja. Ja. Maar Ines van den Berg, want dat als het zo massaal leeft... Hè, die vermissing van de jongens, we hebben eigenlijk allemaal meegeleefd... het hele ja. land, ja. Dan, dan zijn ze gisteren gevonden... Met, met, het, met het vreselijke nieuws dat ze niet meer leven. Ja. Wat, hoe moeten we dan, wat moeten we dan doen als samenleving? Nou, we zijn in ieder geval ook uh, samen nu in de rouw, hè, collectief in de rouw omdat het zoeken nog niets is uitgelopen. Alleen maar op het vinden van deze drama dramatische feiten. Dus we moeten ook vormen vinden om dat met elkaar tot uitdrukking te brengen. Ik hoor dat ook in uw uitzending op allerlei manieren. Dat mensen daar vorm aan kunnen geven. En als er in de toekomst bijvoorbeeld een hele grote herdenkingsbijeenkomst zou komen. Dan moet daar ook voor alle mensen plaats zijn. Het was heel verdrietig wat ik een tijdje geleden in trouw las. Een ambulanceverpleegkundige in Alphen aan de Rijn. Die daar toen bij dat drama betrokken was. Voor haar was er geen, uh, geen plaats. En het is juist zo belangrijk dat je verbondenheid, dat je samenhorigheid, dat er plaats is en erkenning. En ik zou willen zeggen, in een zekere zin, is ieders inbreng van groot belang ook de meest onopvallend lijkende... Maar dat is ook lastig, want aan de andere kant heb je natuurlijk de familie, die toch ook, neem ik aan, nogal behoefte heeft aan privacy. Heel goed te begrijpen. Ja. En aan de andere kant is het zo ook het verdriet van het hele land ja. geworden. Hoe, ja. hoe zorg je dat beide, beide dan ja. aandacht krijgen? Ja, Daar moet je goed over nadenken met elkaar. Je moet het ook niet vandaag beslissen. De familie heeft zijn eigen bescherming op nodig. Dat weet ik. kan ik alles over vertellen hoe belangrijk of dat is. Maar het, samen, het is ook een samenlevingsaspect. En dat mag je ook niet eh, verwaarlozen. Dat hoef je ook niet met elkaar in concurrentie eh, te brengen. En ook de familie hoeft niet altijd aan alle openbare bijeenkomsten deel te nemen. Dat zijn hele andere kwesties. Maar als maar die mensen die zich hebben ingezet, als die zich maar eh, erkend voelen. Ja, en wat voor vorm denkt u dan aan? Nou, dus, ja, er zal waarschijnlijk wel een stille optocht komen. Dat, dat is een bekend iets. Hè. En, een, een ander bekend iets dat je, is dat je over andere in de van de Rijn... Heeft, na een verloop van tijd een bijeenkomst gehouden. Daar hebben ook een aantal mensen verhalen verteld. Daar zijn ook wat reflecties gehouden. Daar zijn we nu natuurlijk nog lang niet aan toe... Maar er is natuurlijk wel, zijn natuurlijk ontzettend veel vragen losgekomen van... Uh, ja, wat, wat is er eigenlijk aan de hand met ons in, in, met ons in de samenleving? U, u zei net dat de familie ook beschermd moet worden. Kunt u aangeven waar tegen dan precies? Want er is natuurlijk heel veel medeleven. Is, is, ja, kan dat dan ook juist te veel zijn? Ja, maar de familie kan soms niet altijd meeleven aan te, tegelijk. Het kan zoveel zijn. Het is heel overweldigend hoor, Dat het hele media gebeuren. Zeg ik zonder uh, kleur erin. Ja, ondanks en, dat de intentie goed is. Ja, nee, maar het kan, dat is heel overweldigend. Je bent een gewond... Mens. En dan moet je soms uh, alleen een hele, hele kleine groep mensen om je heen hebben. Dat is per familie verschillend en per persoon. Daar moet wel aandacht voor zijn. Goed, dank u wel. Wij praten verder met klinisch en forensisch psycholoog Toon Verheugd. Hij schreef in 2007 het boek Moordouders... waarbij het verschijnsel kinderdoning werd onderzocht. Uh, ja, meneer Verheugd, u bent altijd wat terughoudend geweest... Hè, met in de media komen om erover te praten... want dat is altijd meteen het probleem bij dit onderwerp. Uh, maar eerst even naar uw eigen reactie. Hoe, hoe heeft u de afgelopen twee weken meegemaakt? Ja, ook toch als een soort van beklemmend gevoel... Dat, het, uh, dat je niet weet wat er nou precies gebeurd is... en dat je toch heel graag... je hebt allemaal, denk ik, toch de fantasie... dat die kinderen op een dag nog ergens weer tevoorschijn komen. Maar in je achterhoofd hou je natuurlijk wel ernstig rekening... met het slechtste scenario, namelijk dat die kinderen... om het leven zijn gebracht ja. door de vader. Ja, iets wat we eigenlijk allemaal ons realiseerden... maar dan toch blijven hopen ja. dat het misschien anders is. Ja, dat, dat is ook wel we wel. hopen toch altijd op een goede afloop. Ja. Uw boek gaat over ouders die tot deze daad komen. Ook nu hoor je weer zeggen door heel veel mensen... ja, onbegrijpelijk dat iemand dat doet. Maar het is niet voor het eerst. Nee, en het is vaak voor de buitenwereld vol, een volslagen verrassing... Omdat die, omdat die mensen voor de buitenwereld... een hele goed geïntegreerde indruk maken, vaak. He, maar pas na heel zorgvuldig onderzoek... blijkt dat een heel groot deel van deze mensen... leidt aan een ernstige psychische stoornis... En dat is voor de leek niet te zien. Maar dat is ook voor de, voor de deskundige vaak pas na heel goed onderzoek uh, mogelijk ja. om, om dus, te zien. En komt dat dan dus bijna altijd te laat ook, dat onderzoek? Nou ja, dat onderzoek ja, dat komt eigenlijk altijd te laat. Want zo'n onderzoek geestvermogens heb je de persoon van de verdachte nodig. En uh, dat is meest, die, hij is pas verdacht op het moment dat hij uh, aangehouden is voor... En, en een deel van deze mensen die suïcideert zich... nadat ze hun kinderen om het leven gebracht hebben. Dat is ongeveer 20 procent. En dat is hier dus ook gebeurd? Dat is hier ook ja. gebeurd. Ik moest ook denken aan een wraakactie in de afgelopen weken. Is dat iets wat u ook in uw in boek tegengekomen bent... in de casussen die u beschreven heeft? Uh, dat komt ook voor. En dat is in dus 10 tot 15 procent van de gevallen... gaat het om een wraakactie. Kijk, over deze zaak kunnen we natuurlijk helemaal niks zeggen... Ik kan alleen in algemene zin iets zeggen over wat wij weten... wat een onderzoek over een periode van tien jaar heeft opgeleverd. Ja. En wat we daar ook zien is dat het in de actualiteit vaak gaat... om een ernstig verlies of dreigend verlies wat er aan de hand is op dit moment. En dat bijvoorbeeld in de vorm van scheiding of het verlies van een baan. In ieder geval is er een ernstig, actueel stressmoment. Mm -hmm. En dat is vaak een... Uh, van een ernstige stress die men in zijn vroege jeugd ervaren heeft... van een ander ernstig verlies waar nooit over gesproken is kunnen worden. Dat patroon hebben we bij deze mensen gezien. Dat wil helemaal niet zeggen dat het in deze zaak nee. zo is. Want elke zaak staat op zichzelf en komt voort uit een heel complex... van factoren waar we lang niet alles van weten. Maar nee. we weten wel een aantal dingen wel over ja, en deze de, mensen. En u zegt dus, heel vaak is er dus sprake van een stressmoment... wat weer... Is een stressmoment uit het verleden? Ja. En in de gevallen die u beschreven heeft in uw boek... gaat het dus heel vaak wel om mensen die schijnbaar heel normaal functioneren in de samenleving? Ja, op het oog. Alleen uh, heel lang al kampen met ernstige problemen met zichzelf en met hun partner. Daar niet voor uitkomen. Vaak zich ervoor schamen om daarover te praten. Lichamelijke stoornissen, daar zijn we allemaal erg openhartig over. Maar psychische stoornissen... en innerlijke nood en innerlijk lijden, daar heerst nog steeds een groot taboe op. Dus daar praten mensen niet over. Nee. Wat, wat, nee, je... wat, wat we wel weten is ook dat 40 tot 50 procent van de mensen... die dit soort feiten plegen, van tevoren hebben aangegeven... dat ze dit zullen gaan doen. Zoveel? Ja. ja. Maar in ieder geval weten we het van 40 procent uit het onderzoek. Ja. Maar uh, de mensen die zich vervolgens gesuïcideerd hebben, die zitten... Niet in deze onderzoeksgroep, maar van een aantal gevallen... van de laatste jaren weet ik, heb ik van de politie ook gehoord... dat men dat luid en duidelijk heeft aangekondigd. En hoe dan? Luid en Door te zeggen, ik, ga dit, ik kan dit niet langer aan. Ik eh, ga mezelf wat aandoen of, en of ik ga mijn kinderen wat aandoen. Ja, ja. Dat weten we alleen op een of andere manier... krijgen we toch daar geen vinger achter, krijgen we daar geen contact mee... En durven we het niet te weten dat dit aanstaande is? Want mensen horen die signalen, maar denken dan, het valt wel mee? Of, of, of... Nou ja, die schrikken daar zelf vaak van. Die zeggen, nou, misschien denk je daar morgen toch weer anders over. En, eh, terwijl ik denk dat we in die gevallen die mensen onder de arm moeten meenemen naar de hulpverlening. Omdat je ook kunt zeggen, ik maak me daar zorgen over ja. jouw jou uitspraak. En nou reden. moet ik er ook bij zeggen, dat we natuurlijk niet weten hoeveel mensen deze uitspraken doen en het uiteindelijk niet doen. Nee. Dus je moet ook weer terughoudend zijn met, om daar vergaande conclusies aan te verbinden. Ja, en waar, en waar, waar moet je precies hebben op letten? We wel gezien. Ja, maar dat zijn dat patronen, want u noemt bijvoorbeeld relatieproblemen. Maar goed, die zijn, die zijn natuurlijk veel meer dan dat er dit soort gevallen plaatsvinden. Dus waar kun je nou bijvoorbeeld, er is natuurlijk een rol voor de instanties, maar waar kun je als burger nou echt specifiek op letten? Wanneer weet je dat het echt gaat escaleren? Nou, dat weet je niet. Dat weet je nooit als burger. En ook als deskundige lang niet altijd. Maar ik denk wel dat als je uit de familie of vriendenkring behoort van iemand die dit soort uitspraken luid en duidelijk doet en herhaalt... dat je toch moet zeggen, oh, daar maak ik mij zorgen over. Ja. En daar moet je je ook zorgen over maken ja. als iemand dat zegt. En dat wil helemaal niet zeggen dat hij het gaat doen... maar dat kun je dan eventueel laten checken door een deskundige... om te kijken en dat proces een tijdje volgen... of het echt zo hoog oploopt of niet. Maar doen ze die uitspraken dan vaak ook in het bijzijn van anderen? Dat, ja. Lijkt, ja, ja. dat wel. Ja, in het bijzijn van familie of vrienden. Of in de hulpverlening. Een aantal mensen is ook al in, in de hulpverlening uh, bekend... En doet dit soort uitspraken dan ook. En daar eh, op een of andere manier luisteren we daar onvoldoende nee. naar. En dat is natuurlijk altijd makkelijk gezegd achteraf. Ja. Dat snap ik ook wel. Nou Is uw boek in 2007 verschenen. We zijn inmiddels enige jaren verder. Heeft u de indruk dat er iets veranderd is? Want u heeft in het boek beschrijft u ook heel duidelijk... Uh, nou ja, wat voor een, Wat voor een... Uh, wat voor een ja, hoe je zou kunnen zien aan mensen dat ze dit soort dingen zouden kunnen gaan doen. Wat voor signalen mensen afgeven. Is er iets veranderd in de hulpverlening... in de manier waarop wij ook als samenleving daarmee omgaan? Ik uh, meen dat te kunnen betwijfelen of dat nou echt veranderd is. Of het goed is doorgedrongen. Of er ook altijd als iemand bijvoorbeeld met suicideplannen rondloopt... dat men ook ze goed bevraagt over het lot van hun kinderen. Dat is ook een van de aanbevelingen geweest destijds uit het onderzoek. Als mensen met suïcideplannen rondlopen, dat er ze actief bevraagd moeten worden over het lot van hun kinderen. Om op dat je daar mogelijk ook iets mee kan voorkomen. Want daar, daar is, ligt nog wel eens een combinatie, zegt u. Nou ja, wat we weten van suïcide is, als je daar open en bloot over gaat praten met iemand, dat dat nog wel eens de suïcide kan voorkomen. En dat diezelfde hypothese mag je doortrekken, denk ik, naar homicide. Als mensen van plan zijn iemand, dat je, als je daarover naar vraagt. En openlijk over spreekt, dat dat het ook zou kunnen voorkomen. Maar ook, ja. dat is allemaal geen garantie natuurlijk. Nee, maar u zegt dus eigenlijk bij al deze dingen... openheid, praten, signaleren, dat is heel erg belangrijk... en dat gebeurt eigenlijk nog te weinig. Ja, dat denk ik wel. En hoe komt dat dan? Zijn we te bang om, om dingen te benoemen? Nou, ik denk dat er nog steeds een groot taboe rust op het hebben... van uh, psychische klachten, op psychisch lijden, op uh, depressie, op angststoornissen. Mensen lopen daar niet mee te komen. Nee. En met lichamelijke klachten, dat gaat allemaal veel makkelijker. Maar meer openheid op dat vlak is wel nodig, zegt u. Ja, en dat is geen enkele garantie dat je daarmee kan voorkomen, maar het kan mogelijk een bijdrage leveren aan preventie. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Casper Peters. Casper, ga je gang. Goedemiddag. Uh, hij heeft een titel omdat het met twee uh, on, allebei de onderwerpen te maken heeft. Mm -hmm. En dat is Wachelpas. Ik herken ze aan de Wachelpas. Een rood hoofd en een knop in het oor die vertelt hoe de drugs wordt ingenomen door het lichaam. We noemen het gezond. Ik loop altijd door het park, want dan ruik je de lente beter... en draai met mijn duimen op het bankje bij de vissers. Er is een drama dat aanzet tot een gesprek... en we komen erachter dat we niet de enige zijn die het niet willen begrijpen. Maar altijd hoop je dat het anders is dan de duizend vragen die achterblijven. Bedankt, Casper uh, Peters. Het gedicht is straks uh, na te lezen op de website Dit is de diddisedag.nu... en daar staat ook het gedicht dat ziekenhuispastor Marinus van den Berg schreef. U kunt er ook de gesprekken terugkijken en de reacties of ideeën kwijt. En de uitzending zit erop. We bedanken de gasten... Evi Grijjaard, Ineke Albers, Middels Dekkers, Mirjam van Rijen, Toon Verheugd... Dennis van Ommeren, Marinus van den Berg en uh, Rebecca Onderstal. En Radio 1 gaat zo meteen door met de Villa VPRO. Uh, wie hebben jullie te gast? Tessel. Dag Elsbeth, goedemiddag. Ik ga praten over de vraag hoe groot de macht van mediatechnologiebedrijven... als bijvoorbeeld Google en Facebook is over ons leven. We weten dat kennis macht is. En die kennis hebben die bedrijven behoorlijk. Ze kennen ons doen en laten op hun duimpje. Dankzij de persoonlijke informatie die wij zelf veelal moeiteloos aan hen geven... in ruil voor leuke netwerkdiensten. Daarover gaat het zometeen in Villa WPRO. Dit is Radio 1. Het is er bijna half drie. Hier is Dorot Meegers met het NOS-journaal. In Irak is opnieuw een grote aanslag gepleegd. In Bagdad. ontplofte in een Shiïtische wijk een autobom. Zeker twaalf mensen kwamen om het leven. Eerder vandaag was er al een serie aanslagen... waarbij tientallen mensen zijn omgekomen. Vooral Sjiïten in Bagdad waren doelwit. De bom ontplofte bij bushaltes, op markten en in drukke winkelgebieden. En ook was er een aanslag in de zuidelijke havenstad Basra. Nederlandse topschaatsers trainen vanaf 2016, vrijwel zeker in Almere. Die stad heeft volgens de KNSB en NOC en NSF de beste plannen voor een nationale schaatstempel. Blijkt uit een vertrouwelijk beoordelingsrapport dat de NOS in handen heeft. Het Ice Dome Almere zal waarschijnlijk de nationale trainings- en wedstrijdaccommodatie worden van het Nederlandse topschaatsen. En niet Heerenveen of Soetermeer die ook in de race waren. Dinsdag valt definitief een beslissing. En het is tot nu toe een van de koudste lentes ooit. Weerplaza zegt dat donderdag en vrijdag mogelijk records worden gebroken. Op die dagen wordt het hooguit 11 graden. De lente van dit jaar eindigt waarschijnlijk als een van de vijf koudste in de beeld. Sinds 1901. Alleen de lente in 1962 was nog iets kouder. Dat zijn de hoofdpunten. En er zijn nog files, John Bakker, bij de ANWB. Ja, 16 files, bijna 50 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... bij de afrit Rijssen, 4 kilometer. De linker staat dicht. Na een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij knooppunt de Hocht, 5 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... bij Delft-Noord, 4 kilometer. Daar is de rechter rijstrook afgesloten. En verder nog drukte op de N59... vanuit Serie c naar Hellegatsplein. Voor Syrix C 4 kilometer en voor knopend Hellegatsplein 6 kilometer. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. We weten waar je bent. We weten waar je was. We kunnen bijna weten wat je denkt. Dat is een uitspraak van oud-Google-topman Eric Schmid. Wij praten vandaag in de villa over de macht van mediatechnologiebedrijven als Google, Apple en Facebook. Zijn zij een zegen voor mensen en maatschappij? En heeft de gebruiker en de wetgever nog wel enig idee wat er binnen die systemen eigenlijk allemaal gebeurt? Wij duiken een uur lang in de wereld van Silicon Valley, de.com-biljoenenbusiness en de argeloze social media-gebruiker. En uw reacties zijn als altijd welkom via onze site villa-wpro.nl. .no. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. Drie gasten zijn hier voor dit uur bij mij in de studio. Allereerst Peter Oldshorn, hartelijk welkom. Internationalist, wel. schrijver van boeken als De Macht van Google... en vrij recent verschenen De Macht van Facebook. Kan het beter? Hoe definieert u... Nee, sorry, ik moet even zeggen, we hadden afgesproken... dat we elkaar toen trajeren, anders ga ik de boel door elkaar halen... en één u zeggen en één je. Dus mm -hmm. ik ga opnieuw beginnen. Hoe definieer jij die macht uit die titels, kort. Ja, uh, ik vertel het vaak aan kinderen ook, en, uh, en op ouderavonden. En dan zeg ik, er zitten 3000 van de slimste jongens en meisjes van de wereld... die zitten in Silicon Valley, dat ligt bij Californië, in Californië... zitten daar code te kloppen... en die beïnvloeden daarmee wat jij doet aan het beeldscherm. Code kloppen begrijpen de kinderen, ik niet. <laughs> dat is software maken. Okay. Ja, het is dus software. Er wordt een machine gebouwd aan die kant van de wereld. En aan deze kant van de wereld wordt ons gedrag verregaand beïnvloed. En bij Google zijn het er zelfs 15.000 die dat doen. Het zijn echt de slimste jongens en meisjes van de hele wereld. Die komen daar samen, maar ook daarmee, Nederlanders. Daarmee beschrijf je dus inderdaad eigenlijk al hoe machtig dat is. Vanuit het felle Californië door het code kloppen beïnvloeden ze hier wat er gekocht wordt, hoe we denken, waar we naar kijken. Ja, nou, je kunt hetzelfde toepassen misschien op een, het maken van een auto of zo. Dat, dat wordt nog beter begrepen. Maar wij hebben de macht over die auto. Hè. Die zetten we stil waar we naartoe gaan. En, uh, bij software is dat minder het geval. Ja, en die daar gaan we het over hebben natuurlijk. In hoeverre ja. we, waar, waar Danny Mekic, die ik nu ga introduceren, ook over geschreven heeft... dat wij al die systemen wel gemaakt hebben... En de input hebben geleverd, maar dat inmiddels die systemen ons beter kennen dan wij die systemen. Dat is een beetje het probleem aan het worden. Danny Mekic, zoals ik al zei, ook welkom. Dank je, Tessa. Vanaf je twaalfde ben je al werkzaam op het internet in 2002 voor het eerst zelfstandig internetondernemer geworden. En tegenwoordig heb je een consultancybedrijf, nieuw team. En dat doet veel voor en met internet, maar niet alleen. Het is wel breder. Ja. Um, kan jij je nog, het is zijn maar korte introductievragen hoor, een wereld voorstellen zonder Google of Facebook? Ja, maar... Goed zo, dankjewel. Oké, okay, <laughs> nou, mooi. Nou, klaar. Nee, kan ik ja, gaan. Ja, maar... Um, dan moet ik wel heel diep in mijn geheugen graven. Want ik wat bedoel, je... eigenlijk of je het je niet... van kan, kan je het je nog herinneren? Maar zou je het nu, vanaf nu, morgen is het er allemaal niet meer... Kan jij dan nog... Leven zoals Danny Mekic nu leeft? Ik denk dat heel veel mensen het gevoel hebben dat ze geen afhankelijkheidsrelatie hebben van een Google en met een Google en Facebook. Maar de waarheid is dat zij inmiddels steeds meer een soort van poortwachters worden. tot de wereld waar we in leven door kennis te indexeren, door ook drempels op te werpen... om vooral ook niet met concurrenten van hun in zee te gaan. En ik denk dat het zich het beste laat beschrijven... Zeg maar van de, ja, door de neurologische reactie die mensen hebben. Als je ze vraagt, laat je telefoon als een keer bewust een dag thuis... Ja. dan raken mensen in de stress. Dan zie je allerlei stresshormonen vrijkomen in het bloed. Ik denk niet dat het gezond is. Ik denk dus niet dat we... Ik kan me geen wereld voorstellen nu zonder die, die diensten en technologieën, nee. Oké, okay. nou, en over hoe dat echt zou moeten werken en alle nuances komen we te praten. Geert Lovink is mijn derde gast, Goedemiddag. Ook hartelijk welkom. Media theoreticus en docent Nieuwe Media aan de UvA, Universiteit van Amsterdam. Um, en de, de Hogeschool van Amsterdam. En de Hogeschool van Amsterdam, zeker, alles moet genoemd worden. Er bestaan natuurlijk al zoveel langer machtige grote mediabedrijven... zoals we televisiemaatschappijen hadden hebben van meneer Berlusconi... en hele grote uitgeverijen... Is die macht die dergelijke maatschappijen hadden te vergelijken... met die giganten nu op internetgebied? Nee, ik denk niet dat ze te vergelijken zijn. Je zou kunnen zeggen van ja, ach, ja, het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Maar het uh, belangrijke van Google en Facebook is nu juist dat die macht... waar. Peter Olstoorn het net over had, dat hij juist zo indirect is. Zo moeilijk te begrijpen is dat hij vaak heel onbewust is. En uh, heel erg moeilijk uh, zichtbaar, voelbaar te maken. Minder is. tastbaar? Ja, veel, is het, dan veel niet, ja, is het dan niet te vergelijken met sluikreclame op tv? <tus> ja, nou goed, maar daar kan je ook aan winnen. Je kan zeggen, je kunt dan. Uh, alles wennen. Je kunt overal je bewust van worden. En dat kan je dus ook van de macht van, uh, van die uh, sociale media. Maar uh, dat, dat vergt toch wel echt een, uh, een echt een intellectuele inspanning. En het vergt dat je er heel erg veel over moet lezen en um, voor moet weten. Dus uh, Het ligt niet onmiddellijk voor de hand. Okay. En Danny zei dat ook al. Uh, van, ja, je spoort dat niet zomaar op. We dus. gaan er zo uiteraard verder over praten. Eerst even over Google alleen als je nog nooit gegoogeld bent, werd bij wel eens gezegd... dan heb je niet bestaan. Nou gaat dat misschien wat ver. Maar zo heel erg overdreven is het misschien toch niet. Bijna iedereen begint de speurtocht, op het internet althans, bij Google. Maar Google is natuurlijk veel meer. YouTube inmiddels. Google Maps, e-mail. Er is zelfs, heb ik begrepen... een, een zelfbestuurbare auto van Google. Allerlei, nu. Allerlei gadgets... De vraag is, hoe werkt dit gigantische bedrijf? Hoe krijgen ze dit voor elkaar? Onze redacteur Abdou Bouzerda ging op onderzoek uit. En luister, laten we even luisteren. De bende van vier. Apple, Amazon, Facebook en uiteraard Google. Amerikaanse titanen die met elkaar strijden om de hegemonie in de online-wereld. In, in het verleden heb ik dit de gang van vier. Het zijn de woorden van Eric Smit voormalig CEO van Google. In onze industrie hebben we nooit vier scalable platforms op deze scale. De Gana4 heerst op de digitale prairie. En Cowboy Google is het stoers van allemaal. Inmiddels kost een aandeel Google meer dan 900 dollar op de beurs. Maar hoe doet Google dat toch? Deze vraag kan ik het beste stellen aan Jeff Jarvis, schrijver van het boek What Will Google Do? Het Google in the end is the more use the internet, the more Google makes. So Heel Google simpel, ways zegt Jarvis, die geen moeite doet om zijn enthousiasme te verbergen. Is a uh, en wat ook belangrijk innovation. is, zegt de Amerikaanse journalist. Is dat Google gebruik maakt van schaalvergroting zonder de kwaliteiten van een individu te verloochenen? Google sees in disruption Google durft fouten te maken in het openbaar en betrekt het publiek erbij. Het is zich ook nog eens bewust van deze kwetsbaarheid. Daarom stelt het zich verdienstelijk op. En het Amerikaanse, meneer Jarvis. Is dat puur toeval? we we Voorlopig blijft Google nog lang op de digitale prairie heersen. So Google to be here in 10 years and beyond. Ja. dat was Abdou Bouzerda in gesprek met Google watcher en journalist Jeff Jarvis en Geert Loving zei al, ja, hij is inderdaad... Ik zei, wat is die man enthousiast over Google? Dat is hij, want hij werkt voor Google of heeft voor ze gewerkt. Dat klopt. Nee hoor, dat, dat... Uh, zo bedoel ik dat niet. Hij is gewoon uh, heel partijdig. Ja. En uh, hij en... verdedigt uh, de belangen, koste wat kost, van het, uh, van het bedrijf. Ja, dat, want hij is inderdaad voornamelijk ontzettend enthousiast. Er is geen vuiltje aan de lucht. Dat, dat deel jij, Geert, niet. Zo, 1, 2, 3. Dat enthousiasme over het bedrijf Google. Nou... Ik moet wel zeggen dat uh, je bij Google toch wel even moet kijken... naar welke dienst uh, het allemaal aanbiedt. Wat, uh, het, wat je al zei, het is een enorm uh, palet. En uh, waar, waar hebben we het nou uh, precies over? Nou, eh, als want ik als, dus als we het begin... hebben over Google... Dan hebben we toch de meeste mensen het over de zoekmachine, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Oké, okay, beperk huh? je daar dan eens toe? Ja, nou... Uh, goed, uh, en dat is dus ook de, de melkkoe uh, van, het, uh, van het bedrijf. Ik geloof dat iets van 95 of 98 procent van, van hun omzet uh, komt van de advertenties uh, die daar, uh, daaraan gekoppeld zijn. En uh, de plaats op de ranking die ze, die ze verkopen. Mm -hmm. En dus... Um, en, um, en doen ze dat goed? Als we het even hebben over, vind je dat zij een, een net bedrijf zijn wat op een prima manier een heel goed werkbare toegankelijke zoekmachine biedt? Ik kom altijd op de vreemdste plekken Nederlandse ondernemers tegen... die echt uh, steen en been klagen over Google. En dan verbaast het me altijd. komen ze naar mij toe. zeggen ze van, wat moeten we je nou toch mee? Hè? Ik, ik zet mijn, uh, al mijn spullen op, uh, op het internet. Ik ga ze verkopen. En wat doet Google? Hè? Uh, ik ben niet meer zichtbaar. Ik kom niet voor. Ja, ik kom hmm. niet voor. En daar worden ze radeloos van. Hè? En dan denk je altijd van... Oh, wat, ja, Het zijn zielige verhalen, maar het komt vaak voor. Mm -hmm. En uh, ja, Peter heeft die verhalen ook allemaal uh, verzameld uh, in, uh, in zijn boek. In zijn boek, uh, over. Dus... dat wilde ik zo even, maar Danny stak zijn vinger op... want die wilde even inspringen op het geklaag. Ja, nou, ik, het valt me een beetje op dat zodra we zeg maar, iets fysieks consumeren... dan hebben we allemaal regels over dat we willen weten wat erin zit... Hè, in ingrediëntendeclaratie... In, in de op het moment dat we iets intellectueel consumeren... wat we steeds vaker doen via sites als Google... die daarbij een bepaalde normering hanteren... een soort geheime black box... waar zelfs de Google-medewerker niet precies van weet wat daar gebeurt. Dat gaat over welke informatie uh, presenteren we in welke mm -hmm. volgorde. Ja, dat vinden we dan opeens niet belangrijk. Terwijl je ziet gewoon hoeveel mensen leven met Google... Uh, leven met de resultaten van Google. Dan heb ik dus nog niet over de privacy uh, nee, beperkende componenten. Maar, dit maar is al ik heb er grote moeite mee. Ik wil gewoon Jij... weten... Als ik iets gebruik, als ik iets consumeer, wat zit erin? En dat mm -hmm. weet je bij Google Night. Peter? Inderdaad een inventarisatie ja, je gemaakt kunt, in jouw boekhouding. Ja, al je, je even... kunt wel ongeveer weten hoe het werkt natuurlijk, Google. Maar, maar echt het geheim van de smid weet je niet. Maar ja, ik, ik wil vanmiddag even zoveel mogelijk vergelijkingen met de VPRO en de publieke omroep uh, trekken. Oh, wat een als enorme uh, verrassing. Als het kan, ja, waarom niet? Uh, nu je er toch bent. <laughs> ja, nu, nu, nu, nu wil je er toch zijn. <laughs> maar... Uh, dan valt er misschien ook nog eens wat te, wat te lachen. Kijk, Google geeft hele goede zoekresultaten... maar als jij inderdaad matrassen verkoopt in, uh, in boswart, dan kom je bij een mondiale zoekdienst... niet 1, 2, 3 bovenaan in de zoekresultaten... en dan moet je resultaten kopen. Ja, en die bedrijven die selecteren uh, redelijk objectief... maar af en toe niet. En dan worden ze door een rechter aangepakt of door een toezichthouder. Dat gebeurt niet altijd goed genoeg. En dat is, de macht is wel heel erg groot. En maar bij de VPRO... Uh, weten wij ook niet precies hoe de selectie tot stand komt. En wa wa waarom zijn die mensen nu naar ons aan het luisteren bijvoorbeeld? Hè? Hoe dat tot stand gekomen is, dat, dat weet de luisteraar niet. En uh, in, in die zin is het ook uh, min of meer een black box. Ja, maar dan, dan, okay, dan zeg je dus, er wordt ook nu op dit moment... wordt de luisteraar informatie aangeboden... waarvan het voor hen niet duidelijk is waarom de keuze is gemaakt voor jullie drieën. Bijvoorbeeld. Ja. En het onderwerp. En dat is bij Google ook. Je weet, je weet nooit precies. Bij De VPRO zei dan via een verenigingsraad en zo. Het is wel democratisch. Maar daarmee zeg maar. je eigenlijk is die zoekmachine van Google. Waar uh, inderdaad bijna 100% van de Nederlanders mee, mee werkt. Kan niet anders dan een beetje selectief zijn. En ze hebben bepaalde... Uh, uh, uh, systemen, dat heet, geloof uh -huh. ik, uh, algoritmes waar ze mee werken. Ja, formules. Ja, ja formules. En, en uh, ja, daar zal wel iets van manipulatie in zitten, maar dat gebeurt nou eenmaal met informatie. Ja, wat je zegt. Is, het is natuurlijk niet zo dat alles waar een selectiemechanisme in zit, is dus per definitie slecht. Het verschil tussen de VPRO en Google is dat uh, niet 95% van de Nederlanders lid is, lees, verplicht lid is van de VPRO, omdat er een soort van. Ze zijn ook niet verplicht te gebruiken van Google. Dat, dat doen wij met z'n allen. En ik heb ja. vanmorgen nog drie andere zoekdiensten gebruikt. Nou, dan ben je blij dat je weer terug bent bij Google. Want het is. Sorry, ik maak geen reclame zoals meneer Jarvis. Maar het is zoveel beter. Het is zo verschrikkelijk goed. Dat. Uh, en ik ben echt ook. Uh, beter geworden van Google. Hè? Mm -hmm. Als we het straks over Facebook hebben, dan uh, is dat al, misschien okay, nog dan een ander we verhaal. Op. Danny ja, daar natuurlijk daarentegen, denk, jij nou, gebruikt Google zo min mogelijk. Nou, liever niet, zei ik. Uh, maar ik geloof helemaal niet in dat mensen de absolute vrije wil hebben om hun eigen handelen te bepalen. Je ziet heel veel processen psychologisch gestuurd zijn. Je ziet zeg maar het verlangen naar Google, dat wordt gereduceerd tot een soort stuiptrekking in onze hersenen. Het is echt niet nou, zo dat zeg. alle Google. Ja, daar ja. zitten die mensen die iedere dag... die 9 miljoen Nederlanders zitten dus met al Denk hun Denk je nou echt dat de meeste mensen... Ja. voordat ze hun computer aanzetten gaan bedenken... naar welke ja. zoekmachine ga ik vandaag? Nee, Geert maar ik, ik maak uh, geen gebruik van Google als je moet inloggen. En dat heeft natuurlijk toch met het andere aspect te maken... Ja. wat onvermijdelijk uh, ook aan de mm -hmm. orde moet komen. En dat is uh, de privacy. En, uh, nou, dat, dat is wat ik uh, bij Google uh, wel echt uh, in gevaar vind, uh, vind komen. Geert, dat ik, is namelijk Ik heb een niet zoveel uh, Geert... tegen die zoekmachine... En maar... Uh, want die zoekmachine die wordt steeds op, uh, optimaler naarmate meer mensen er gebruik, gebruik van maken. Dat is gewoon de kritische maar massa. Maar dat is precies wat je zei. Google heeft zoveel te bieden, maar iedereen kent die zoekmachine. Google is dus een, voor hen een veilige naam. Begrijpen gebruikers dat zij soms uh, gratis informatie, zoals dat heet, betalen... met het geven van hun eigen persoonlijke informatie? Hebben mensen dat eigenlijk in de smiezen? Um, ik, je hebt het niet in de smiezen als je eenmaal bent ingelogd en je gaat er vervolgens uh, iets anders gebruiken. Hè, dus, dat, daar zit hem vaak uh, de truc. Dat geldt ook voor Facebook en andere uh, diensten. Hè? Uh, je moet eigenlijk, als je ergens heen gaat en je moet inloggen... moet je altijd opletten van, oké, okay, nu heb ik dus uh, die dienst gebruikt. Nu ga ik ergens anders naartoe. Dan moet ik dus uitloggen. Maar heel veel mensen doen dat niet... En zo uh, gaan die bedrijven steeds meer eigenlijk verzamelen van, uh, mm -hmm. van wat maar je moet ze, doen. Maar ze, ze hebben ze daar waarschijnlijk ook niet Peter Oldzorn op gezin speelt dat mensen dat zo zullen doen? Ze, ja, moet, dat... ze willen toch op een bepaalde manier, heb ik het idee... informatie krijgen over hun gebruikers en daar wat ja. mee doen? Ja, uiteraard. Wat Geert zegt is een heel belangrijk onderscheid. Wat hij bedoelt te zeggen is dat je kunt Google gebruiken uh, zonder in te loggen... dus zonder je naam uh, te geven... En uh, dan wordt uh, ook wel informatie over je verzameld, maar niet als persoon. Zodra je dus Gmail gebruikt of YouTube... En daar gaat, daar gaat Google heel dwingend mee om. Dus bijvoorbeeld je gebruikt Gmail, maar je gebruikt YouTube onder een andere naam. Wat ik dan jarig daar heb, dat, dat wordt mij de laatste maanden dat gewoon heel mogelijk. moeilijk gemaakt. Ja? Ja. Want ze willen dan heel graag... Maar ik ben, ik, ben er zelf, ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat ik Gmail gebruik. En dus zodra ik inlog bij Gmail en dan de zoekdienst gebruik... dan wordt niet alleen mijn gebruik van die e maildienst en van YouTube, dat wordt opgeslagen. Dus alles wat u kijkt, hè, wordt opgeslagen. Nou, als UPC of Chico alles zou opslaan, hè, boekstaven wat wij kijken op televisie... en luisteren op de radio, dan zouden wij ons nogal achter de oren krabben... als VPRO dat zou doen. Hè. Ja. Maar even, dus dat, dat gaat <lacht> gewoon verder. Maar... Alles eindigt Peter nu met, als VPRO dat zou doen... <lacht> nee, ja, maar... Nou ja, maar... in dat <lacht> mocht je ook niet bekijken zonder cookies, lange tijd. Mm het -hmm. werd, uh, werd ook door je strot gedaald. Dus blijkbaar zitten bij de publieke omroep ook een perfecte versysteem in, waarbij je alleen maar het materiaal online mag consumeren als je ermee instemt dat je daarmee getraceerd wordt. Overigens is het niet waar dat als je geen account hebt bij Google dat je niet getraceerd wordt. Er worden wel degelijk profielen opgebouwd los van de geregistreerde accounts. We Hoe dan legt dat dat zout dan? Nou hebt? ja, kijk, een computer is op meerdere manieren eigenlijk te identificeren. Namelijk aan de hand van de verbinding en aan de hand van het apparaat zelf door bijvoorbeeld wel weer een cookie te plaatsen. En het is bekend dat dit soort sites, natuurlijk hebben ze liever dat je een account aanmaakt want dat schept duidelijkheid over de Persoon, maar bijvoorbeeld van een bonuskaart, daar hoef je in principe... je kunt gewoon eh, anoniem die bonuskaart gebruiken. En dan zeggen mensen, ja, het is niet tot mij te traceren. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want je bent nog steeds een mens dat zich kenmerkt... door bepaalde wensen, gedragingen en consumptiebehoeften. Mm. Mm. En dat komt wel degelijk in een profiel terecht. Misschien niet zo hard als je steeds uit zou loggen en inlogt... waardoor duidelijk is, dit is één gebruiker. Maar het is wel bekend dat er ook heel veel profielen zijn in de databanken... van dit soort bedrijven die niet gekoppeld zijn aan een profiel... maar wel zoveel informatie bevatten dat je het kunt herleiden tot een persoon. Eén voorbeeld, Google Street View, reed doodleuk over straten. Nog steeds heel leuk vind ik dat wel, hoor. Die, die camerawagens waarmee eh, ons land heel mooi... En, en ook de onderwaterwereld tegenwoordig heel mooi inzichtelijk wordt gemaakt. Maar een tijd lang is daarbij informatie opgeslagen van openbare wifi-netwerken... en het College Bescherming Persoonsgegevens... heeft toen die ogenschijnlijk oh, niet aan een account koppelen informatie kunnen herleiden naar een hoekwoning in Den Haag, waar gegoogeld is naar groene babypoep. Nou ja, met alle respect, dat, weet je, dat vind ik, dan heb je dus geen account, maar dan weten ze alsnog van een hoekhuis dat daar op een bepaalde dag daarna gegoogeld is. En dan is alsnog je privacy op straat, en want dat gaat helemaal dus, niemand wat aan. Dat vroeg ik me af inderdaad, Geert Loving. dat zijn dus dingen die de uh, um, argeloze gebruiker natuurlijk absoluut niet weet, ook als ze zich niet met een account melden. Ja, maar we kunnen deze discussie ook nog wel weer een ronde verder brengen. Want ik, ik maak gebruik van Ghostree. Uh, dat, dat, uh, dat, ja, dat is belangrijk. <tie> ja. Want er zijn dus gewoon hele krachtige middelen tegenwoordig... die je zelf kan uh, installeren op je computer. Echt met in één klik. En, uh, kan je dat ook vinden op heel Google erg, uh, dat je dat kan? Ja, natuurlijk. Oh, dat kan je vinden. Uh, die, je kunt, uh, en en dan, die maakt heel erg inzichtelijk... Uh, hè, welke bedrijven allemaal welke koekjes welke installeren... en waarnaar op zoek zijn... Uh, als je naar hun site gaat. En uh, als je dus uh, die dienst uh, Ghostry uh, uh, installeert. Dan uh, ja, worden, die, uh, worden die pogingen. Dus om meer over jou teweeg gekomen. Worden geblokkeerd. Maar niet alleen dat. Er komt ook rechtsboven een uh, mooi lijstje. Een paar seconden. Overal waar je heen gaat. Hè? En dan krijg je dus precies te zien uh, wat er allemaal uh, ondernomen wordt. En ik vind dat zelf heel erg inzichtelijk. En ik heb dat uh, nu al vrij lang uh, in gebruik. En ik kan het iedereen aanraden. Zo dus zijn ja, wel Peter, programma. gereedschappen en programma's zijn er wel om je te beschermen tegen, tegen, tegen dit soort zaken. Zijn die er van overheidswegen eigenlijk ook? Of is het zoals zo vaak... Bij misdaad, hoewel ik Google niet met misdaad zou willen vergelijken. dat, dat de wet uiteindelijk altijd achteraan rent. en altijd te laat is om. te reguleren. Ja, nee, dit is geen zaak van, wet, maar een zaak van van goed, goed voorlichten. Wat, wat Geert zegt. En dat mag hier wel, wel misschien wel drie keer gezegd worden. We maken weer de klaar. Ghostry. Dat, dat is zo'n programma wat je, wat je zou moeten gebruiken. Want Google, en dat ben ik met Danny eens. Google gaat te ver in dataverzameling. En, en personen zijn alleen, ook als ze niet inloggen, natuurlijk al te traceren. Omdat ze op zichzelf Google of op familieleden... Er zitten trouwens geen mensen, het blijft altijd een machine. Volgens Amerikaanse principes is dat niet zo gevaarlijk... zolang het maar goed beschermd wordt, technisch gezien. Dat het niet op straat komt te liggen. Wij in Europa zijn veel banger... Uh, voor persoonsgegevens uh, die überhaupt in handen komen van bedrijven. Of van de staat. Is misschien, maar ik wil maar zeggen, er is misschien maar ook wel ik... historisch gezien enige reden voor... Mm -hmm. om daar enigszins ja, uh, nou, voorzichtig dat, mee dat, om te gaan. En dat, dat, die historie hebben we het uh, net even over gehad. Maar die periode zijn we voorbij. Hè? Wij zitten als Nederlanders in ongeveer 500 databanken met mm -hmm. onze gegevens. Dat is niet meer terug te draaien. <lacht> nou, het punt is natuurlijk, want het is goed dat je het woord laat vallen, data. Data is natuurlijk het nieuwe goud. Heb je data, dan heb je geld en dan heb je ook macht. Het draait allemaal om, om kennis en om die informatie over mensen. Dan kan je er ook bijna vergif op innemen... dat al die bedrijven, hoe geweldig ze ook uh, uh, uh, uh, diensten aanbieden dat het er altijd om te doen zal zijn... om zoveel mogelijk van die data te verzamelen... op welke manier dan ook, om die macht te hebben. Maar het, het lijkt alsof je heel erg verbaasd bent. Terwijl ik ben als je, niet verbaasd. Nee, als je in goed, het he? jaarverslag kijkt wat. van Google... daar staat letterlijk dat de missie van Google is... het doorzoekbaar maken van de wereld. Dus iedereen die Google kent... Uh, en overigens andere internetbedrijven... het is altijd waardevol om te kijken... wat ze zelf zeggen over hun missie. Google wil ook de hele wereld doorzoekbaar maken. En daarom maken ze nu foto's van onderwaterwerelden. Mm -hmm. hey, dat is misschien iets meer voor de consument omdat we dat heel leuk vinden. Maar uh, scannen ze ook uh, zogenaamd vanwege een technisch probleem. Of een, een of andere engineer die dat niet goed gedaan heeft. Onze wifi netwerken. Wat ik wel heel grappig vind. Ik ben ook wel benieuwd wat bijvoorbeeld Peter daarvan vindt aan Google. Is dat als je bepaalde privacy opties wilt inschakelen. Moet je een account hebben. Dus dat doen ze ook wel slim. Die kun je niet zonder account inschakelen. Als je bijvoorbeeld niet wilt dat je browser wordt opgeslagen. Ja. Dan moet je een account aanmaken. Dus je en... moet eerst je eigen informatie leveren. Om er vervolgens uh, zeker van te zijn. Dat je er ja. iets tegen kan doen dat ja. dat, dat misbruikt. Zo worden. werkt het ook trouwens met die cookie muren. Je, er zijn sites waar je kunt zeggen: Ik wil niet dat jullie, uh, persoon dat jullie mij traceren met advertenties, maar om dat in te schakelen moet je een cookie plaatsen op je computer. Ik, sta, ik, ik, ja, ik, ik verbaas me erover. Ben... Peter? Ja, nee. je, je kunt je cookies beheren in een browser, maar bijna niemand weet hoe het gaat. En het grote probleem is: uh, is dat is het eerste probleem. Het tweede probleem is: natuurlijk, wij, wij gaan voor gemakzucht. Hè? Hoe gemakkelijker het is. He, Danny zei net vooruit over het gas in op de A1. Als er, als, waarom zouden snelheidslimieten moeten zijn? we wij, wij, wij willen ons leven zo gemakkelijk mogelijk inrichten. Dat is het eigenlijke probleem. Het eigenlijke probleem ja, maar... ligt eigenlijk meer bij de, bij de consument. Dat gemak, ja. daar zit een grens aan. En Ik denk zelf dat de grens bijvoorbeeld nu bereikt is uh, tijdens de economische crisis. Er is een grote werkloosheid, vooral onder jonge mensen. En die zullen zich dus moeten afvragen van waarom ben ik werkloos? En ik zelf vind dat je echt de stelling kunt verdedigen... dat deze grote bedrijven ervoor zorgen dat heel veel jonge mensen werkloos worden. Waarom? Omdat namelijk uh, Google, Facebook en alle anderen uh, ervoor zorgen dat die zogenaamde gratis economie gewoon blijft doordraaien. Uh, die zorgen ervoor dat jij niet betaald wordt uh, voor je boek. Dat mensen die dus allerlei creatieve uh, diensten leveren, uh, dat die uh, dat allemaal uh, zeg maar gedwongen uh, gratis uh, moeten gaan uh, aanleveren. Terwijl we eigenlijk uh, een duurzame. Uh, internet-economie zouden moeten opbouwen. Je en deze je... grote bedrijven zorgen ervoor dat die ontwikkeling niet ingezet wordt. Omdat zij helemaal afhankelijk zijn hè, van dat sociale contract... wat we met hun gesloten Als dat hebben. Als het zo, zo is wat jij zegt, en we hebben het over de macht van dit soort bedrijven... dan zijn ze verdomd machtig. Als zij dat kunnen bewerkstelligen. Dat die, jij zegt, zogenaamd gratis economie... die voor een heleboel mensen niet gunstig is, dat die in stand gehouden wordt. Ja, maar het is uh, het gemak. Hè? Het is het gemak daarvan uh, wat uh, zeg maar um, uh, in eerste instantie ons verleidt om in dat, uh, in dat uh, ritme te komen. En uiteindelijk in die snij je jezelf in de vingers. Ja, Peter. dat is wat absoluut. hij zegt. Nee, ik, ik denk niet dat de economische crisis veroorzaakt is door de Googles van, uh, van deze wereld. Het zouden de banken, die zitten nu juichend te luisteren en ons, uh, naar nageert. <laughs> uh, en bellen er morgen op: van... wil je dat eens voor ons uitwerken? Uh, maar dat, dat is niet zo. Zo erg is het niet. Maar er is een nieuwe vorm van economie. Dat is datahandel. En dan spring ik even naar een nieuwe wet die de Europese Commissie wil uh, invoeren. Een nieuwe verordening. Dat betekent dat die direct geldt voor de Europese Unie. En ja. dat die niet in nationale wetten hoeft te worden overgenomen. Dat wordt een nieuwe privacywet. Daar vindt een enorme strijd plaats in Brussel. Daarover lees je niets in de kranten. Want het moet uh, over een zoektocht uh, gaan en allemaal, allemaal heel belangrijke dingen. Maar daar zijn in het Europese parlement... alleen op die wet zijn 3000 abonnementen ingediend. En waarom? Omdat nog nooit eerder... nergens in de wereld is de dataoorlog... want daar spreken we over. We hebben het over ja. ik, ik, verdedig, ik verdedig Google in zekere zin als technologisch bedrijf... die ons hele mooie technologie brengt. Maar er is sprake van een dataoorlog... die veroorzaakt niet deze economische crisis. Wellicht de volgende, maar ik denk niet deze. En de Europese Commissie die wil... Dat die bedrijven alleen nog data van ons mogen verzamelen als wij daarvoor toestemming hebben gegeven. Ja. Of iedere keer weer toestemming geven. Nu voeren die bedrijven een ongelooflijk krachtige lobby. Via weer andere zorgpolitici, politici en die niet voor die wet zijn, om die wet tegen te houden. Dit is een mooi moment om even te stoppen. Uh, voor het nieuws. En na het nieuws zijn wij terug. En dan gaan we hierop door en dan gaan we het, want het gaat over data. En hebben we het helemaal niet alleen over Google. Ook hebben we over de sociale media, met name dan over Facebook. En dan eindigen we uiteindelijk weer. Tot zometeen na het nieuws. Het is tijd dat Nederland op grote schaal insecten gaat eten. Je moet insecten niet gaan kweken en vergroten, want dan knoeien met de natuur. Alles, wat dan ook alles, wordt op het milieu geschoven. Het moet ook nog een beetje eruit zien, en dat doet het niet. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. We hebben hier in het westen te maken met een negatieve beeldvorming bij insecten, want insecten zouden vies zijn. En uw mening die telt. We moeten ervoor zorgen dat de mensen niet blijven fokken als vlooien, want we gaan er met z'n allen naar de zoon niet rijden. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zo, meneer Jansen, even over uw operatie. Met dit mesje snijdt u straks in uw buik. Ja, doe die stippenlijn Denk maar aan iets leuks. En verwar uw blinde darm niet met de dunne. Nou, succes. Uh, wel eerst handen wassen, hè? Vertrouwt u een expert die zelf niet meedoet?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 Wist u dat er iedere drie minuten ergens in Nederland wordt ingebroken? Het kan u als ondernemer ook overkomen. Daarom biedt Ziggo nu een gratis beveiligingscamera bij een driejarig Office Basis abonnement. Office Basis is het alles in één pakket voor ondernemers met telefonie, tv en supersnel internet tot 120 MB. Vanaf 44 euro XBTW per maand? Bel gratis 0800 0620 of kijk op ziggo.nl slash zakelijk.